Zfm, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A22 Velzen Beverwijk... en die weg is voorlopig dicht tussen Knauwpunt Velzen en Knauwpunt IJmuiden. Daardoor een lange file op de omleidingsroute de A9... van Amstelveen naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knauwpunt Velzen. Daar sta je 25 minuten in de file. Ook een ongeluk op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de afrit IJmuiden. Daar 10 minuten op onthoudt. En op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knopend Rotterpolderplein. 20 minuten vertraging. En dat heeft natuurlijk te maken met de problemen op de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. Niet te sturen, duurt te dagen, duurt te duren Als het golft, dan golft het goed Als het golft, dan golft het goed Niet te stuiten, niet te sturen duurt te dagen, duurt te duren Als het golft, dan golft het goed Op de mooiste zomeravond, mijn oom in de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpelloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te spuren. Vuur te laten, vuur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Wie kent hem niet uit deze sneeuw? leuk om hem maar nog eens te draaien. Door als het golft, dan golft het goed van de dijk. Het begin van het derde uur van dit programma alweer, Benno. Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Ik zag hem net uh, langs vliegen. Dus, uh... Ja, ja, daarom, daarom. Nou ja, we, dit uur we, beginnen we met uh, George van Dongen. We hebben hem inmiddels aan de telefoon... en daarna gaan we bellen met onze pitreporter Rendel Lossen en we sluiten af met Dirk Visser van Brandweer en hij is onze speciale woordvoerder voor deze radioshow... en we gaan het hebben over brandweerdrones... die door de brandweer gebruikt worden. Maar eerst Jos uh, van Dongen. Sjors, uh, onze man in Brussel uh, kan ik je vandaag noemen, toch? Zeker, ja. Ja, ja, ja. Socha ja. ja. bent coördinator, leden, service en communicatie van de NVBS, de railvereniging van toen en nu. En jullie bestaan dit jaar 95 jaar. We hebben er al eens eerder over gesproken. En uh, jullie club telt inmiddels 4000 leden. Um, en we hebben je gevraagd omdat jij hebt uh, nauwe contacten met uh, Erik de Zwart, um, die uh, van. Uh, 24 Trains is, en we kennen hem allemaal van de radio. Ja, we zijn eigenlijk erop, toch met Erik de Zwart opgegroeid. Zeker, en ja. tegenwoordig ook op uh, tv te zien. Ja, tussie... een hele generatie, je kent Erik. Ja, ja, en, uh, en Wim uh, Beukenkamp vertelde het al, uh, dat uh, uh, Erik uh, regelmatig te zien is op een trammetje. Zowel in uh, Amsterdam als in Den Haag. En hij is een petitie begonnen. Waarom eigenlijk, Sjors? Uh, nou ja, het, uh, door de bezuiniging bij de NPO heeft uh, de EO aangekondigd dat uh, na bijna 30 jaar op tv er uh, een einde komt aan Railway. En dat is natuurlijk uh, voor de Het en voor de een absolute ramp. Ja. Uh, als een van de weinige zeg maar, mainstream-programma's die over spoorwegen gaat, is Runaway toch wel uh, iconisch te noemen, op zijn zachtst gezegd. Meneer ja. Erik is dus een petitie begonnen om uh, het programma te behouden. En die heeft inmiddels al uh, meer dan 21.000 uh, handtekeningen op weten te halen. Ja, dat dus, dus, gaat lekker, hè? Het gaat heel goed, ja. ja, nou ja het, is, het zijn natuurlijk nog niet alle gemiddelde 800.000 kijkers die Red right uh, nee. haalt het tv is. Dus het mag altijd meer, maar het is al een heel mooi begin, zeker. Wat is het streven? Sorry, ik heb nog een keer een vraag. Wat, wat is het streven? Hoeveel uh, handtekeningen wil die uh, hebben? We, we streven naar 100.000. Uh, 100.000 ook. Uh, okay. Dat is, uh, dat is het, uh, het einddoel, maar dat, uh, ja god, elke, elke handtekening telt natuurlijk, want dat is gewoon een teken aan de NPO en aan de EO dat het programma uit ons schrift is. En, uh, uh, ja, ja. en uh, denk je dat dat zal helpen? Want dat wil je natuurlijk wel als je een petitie begint. Ja. Dat is altijd met de natuurlijk, de vraag uh, of het uiteindelijk het uh, gewenste doel bereikt. Maar uh, het houdt in ieder geval in de aandacht, zeker ook. Ja, ja. Celebrity, zoals Erik zich eraan verbonden heeft, uh, kan je zeker zeggen dat het uh, in de spotlight staat. Ja, ja, precies, precies. En uh, nou ja, goed, uh, alle 4000 leden van de NVBS die zullen inmiddels al getankerd hebben. Dan uh, blijft de rest van Nederland nog daar, over. Ik, daar ga ik als vicevoorzitter wel van uit. <laughs> ja. Ja, uh, Wim Beukeram die inmiddels al 55 jaar lid is. Dat is eigenlijk ook al een feestje Wim. Dus uh, uh, wat vind jij eigenlijk van de petitie? Deze ja. petitie? Ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk bijna gênant dat de petitie nodig is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, eigenlijk wel, want dit, dit is dus echt gewoon een fantastisch programma. Ja. Uh, het is ook een, een volkomen neutraal programma. Ja. Uh, en uh, het, het draagt gewoon ook bij aan een, een stukje bewustzijn. He, hoe mooi de wereld is, hoe mooi Europa is... als je het eens een keertje op een andere manier bekijkt... namelijk vanuit de trein. Ja. Precies. En, uh, en je komt nog eens ergens. En hey, je komt nog eens ergens. Ja, ja, ja precies. En, uh, nou, Sjors, ja, ik neem aan dat je dat deelt... of wil je hier nog een aanvulling op geven? Nee, absoluut. Ik ben het helemaal met, met Wim eens. En zeker ook in deze tijd waar we natuurlijk willen proberen... zo min mogelijk het vliegen met een vliegtuig te stimuleren. Ja. Is een programma, zoals BLW, wat juist het reizen met de trein stimuleert... Uh, van uh, enorm belang, lijkt me. Ja. Over, over treinreizen gesproken, Sors. Uh, uh, zag ik nu op, uh, op Facebook dat de NVBS een, een, uh, weer een treinrit gaat organiseren? Ja, uh, ja zeker. We gaan uh, dit jaar meerdere treinritten nog organiseren. Uh, allereerst uh, we doen we altijd uh, klassiek met koningsdag. doen we een koningsdagrit. Oké. Okay. Die al dit jaar uh, buitengewoon dat we voor 95 jaar bestaan, iets anders willen doen, uh, gaat die in Duitsland uh, plaatsvinden. Dat wordt een uh, mooie rondrit met de klassieke Duitse trein uh, door het uh, roergebied. Ja. En uh, later dit jaar gaat ook... Uh, het, daar zijn de inschrijvingen die nu al voor geopend... Uh, komt er een uh, meerdaagse reis door uh, Scandinavië, Zweden en Finland. Oké, oké. Nou, hartstikke geweldig, geweldig, geweldig. Goed, Sjors, nou laten we met z'n allen natuurlijk... die Petitie Relowee moet blijven tekenen. Dat uh, yep. kan allemaal op www.petitie24.nl en dan word je vanzelf uh, daardoor heen geloodst. En dat gaat allemaal uh, vrij soepeltjes uh, allemaal. Uh, nou, wij wensen je een heel fijn weekend nog, uh, George daar in Brussel. Uh, je, je, moet, uh, je moet natuurlijk nog werken daar. En uh, Wim ook bedankt voor de komst naar de studio. Uh, en uh, we gaan elkaar weer spreken. Dank jullie wel. Op naar muziek. Zeker klonk wel mooi, hè? De man uit uh, Brussel. Uh, ja, onze eigen man in onze Brussel. Onze eigen man in Brussel, ja. ja, ja, ja. Bracht me ja. ook meteen bij deze natuurlijk, hè? België.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 de disco schoenen aan, hè? met uh, deze van uh, Shalomar. En uh, A night to remember. We gaan naar uh, Randall Lawson. want het is uh, tijd voor de Pit Report. Een beetje racegeluiden op de achtergrond. beetje racegeluiden. Zo, dat Hey, Rendell. Hey, uh, Goedemiddag. Zeg, Rendell, ik, ik wil gelijk wat met je bespreken. Want vandaag vanochtend in de, in de telegraaf, uh, Trump, je kent hem wel, die kondigt een IndyCar race aan... in het centrum van Washington. En uh, dat heeft dan te maken met uh, ook een uh, feestje... 250 jaar bestaan van de Verenigde Staten, weet ik veel. En um, wat... wat kan dat eigenlijk wel? Dat zat, dat zat ik me eigenlijk af te vragen. Die, die IndyCar door de straten van Washington. Nou ja, ze hebben daar heel brede straten. Dus dat scheelt weer in Nederland. Ja, nee, want het gaat om het wegdekken. Ik bedoel, die, uh, die auto stuilt toch de lucht in? Jawel, jawel, jawel. Ze hebben diverse stratenraces in, uh, in Amerika. Uh, zeker met de IndyCar. Oh, en toch dat wel. Meer, okay. Dat noemen we, we meer stuiteren wedstrijden. Want als je daar af en toe ziet over de putdeksels... Ja. hoe die auto's open te stuiteren... Ja. Uh, dan denk je wel eens, nou, wat heeft dit uh, voor zin? Kijk, de wegen daar in Washington zijn natuurlijk zo breed... dat je daar natuurlijk heel makkelijk een heel mooi circuit kan bouwen. Ja. Uh, maar kijk, ook maar eens gewoon... De Nee, nee, op de straat is uh, dat is ook niet altijd uh, een bakkoe, bijvoorbeeld uh, je jongens zelf dat echt hè dan komen de kiezers eruit hoor ja. <laughs> dus, in ieder geval je vullingen ja. ja die vullingen liggen, liggen, liggen op straat zeg maar ja ja, ja. Uh, uh, nee het kan zeker en, In die is natuurlijk best wel een hele erg robuuste auto opzichte van de Hummer 1 dus uh, die ophanging en dat soort dingen is allemaal wat steviger okay. dus die vallen ook niet zomaar uit elkaar uh, ja ik vind het weer een stunt het is weer een Trump stunt zullen we dat zeggen ja ja tuurlijk een ja, ja. <laughs> ja. ja. Een stunt, een stunt ja. is het eigenlijk, hè? Ja, is dan... <laughs> uh, het is mogelijk, ik zeg altijd, weet je, niks is onmogelijk, alles hmm, kan. Als je uh, maar wilt. Uh, ja, over de gracht in Amsterdam wordt wel een probleem. Maar weet je, bijna alles is mogelijk. Ook in Amsterdam zouden genoeg plekken zijn waar je kan zeggen... ...hier kunnen we een straatrace halen. Ja. Uh, uh, Rotterdam is er mee bezig geweest. Hè. Ik heb nou ooit op de straten van Rotterdam met de raceauto oh, geweest. tijdens ja? Met, in? Met, met, wat heette dat? Cityracing. Rotterdam was dat toen. Ja. En uh, gewoon over de brug. Hè. Uh, gewoon uh, uh, knallen, uh, rotjerijen, uh, toestand. Uh, dat waren ook allemaal uh, festiviteiten die gewoon geweldig waren. Ja. Uh, hebben ze ook met formule 1 gedaan. Ik heb al wat kan daar ooit nog een keer een auto zien afschrijven. Dus ja, alles kan. Alles mogelijk. <lacht> nee, hey, maar dat zou toch uh, mooi zijn, uh, Rendel? Gewoon Amsterdam of uh, Rotterdam uh, het nieuwe stratencircuit in Nederland? Nou, we kunnen het helemaal uit ons hoofd praten, want ik denk niet eens dat we het voor elkaar krijgen. Nee dat joh, met die milieu. Dat gaat gewoon helemaal niet meer lukken. Of je moet nou, je het met elektrische auto's doen, dan, heb je maar, dan maak je misschien nog een klein kansje. dan ja, maak je een heel klein kansje. Ik kreeg vandaag even een appje binnen over het circuit van Zolder in België. Nou, mensen die er nog nooit geweest zijn. Dat ligt prachtig langs een kanaal. Er zit een heel klein woonwijkje hier langs. En uh, daar zijn ook de mensen... Kijk, het circuit bestaat al 60 jaar. Hmm. En er zijn een paar nieuwe bewoners gekomen, die zijn geklagen. En nu dus dat is ook alle geluidsdagen gaan verbieden. En daar heb je altijd mee te ja, maken. Ja, dus politiek en circuits, dat is iets wat niet samengaat. Ja, ja, ja. Zeg Michel Blekenmolen, die houdt zo hard vast. Hij zegt: uh, Ik ben bang voor de grote onderlinge verschillen tussen de teams. Dan heeft hij het over de Formule 1. Uh, uh, ...komen het seizoen uh, en de nieuwe auto's natuurlijk. En uh, de onderlinge verschil tussen de teams... ...en de, dat we niet meer 15 auto's binnen een seconde gaan zien... ...zoals het afgelopen jaar. En dat zou een vreselijk gemist zijn voor de sport. Uh, ik citeer hem, hè. We hebben nog ja. nooit zo'n competitief veld in de Formule 1 ge gehad... ...als vorig seizoen en dat was mooi. Wat uh, ben je het met, met, met hem eens? Gedeeltelijk, gedeeltelijk. We hebben natuurlijk in de training, hadden de auto's soms wel eens 18 auto's binnen een seconde. Ja. Maar in de wedstrijd eh, zag je dat toch heel graag, heel gro grote verschillen weer ontstaan. Mm. Het is wel zo voor het publiek en ook voor een kwalificatie, jongens alles binnen een seconde. Daar hebben we het over. <laughs> ja toch? Ja, ja, en dan, ja. Dan heb ik altijd zoiets van hoe is het in hemelsnaam mogelijk, maar het kan wel. En eh, als ik nu kijk naar deze eerste week van testen, ik denk dat Michel wel een beetje gelijk heeft. Ik denk dat de verschillen absoluut weer veel groter zijn zullen zijn en er zullen absoluut een paar teams dicht op elkaar zitten maar de, de teams, eh, al, al heb je het over een budgetcap, maar met minder know-how en minder faciliteiten om er iets moois van te maken. Ja, die gaan toch wel heel, heel even meer naar achteren komen. En eh, ik, ik heb het weekend even gezien. Eh, of deze week gezien met teams, de nieuwe teams, kennelijk uh, Audi. Ja, nou, die jongens, die zitten. En nou kan je nou kan je een testweek kan je niet altijd helemaal kijken naar uh, de tijden. Want uh, je weet niet met hoeveel brandstof ze onderweg zijn, wat ze aan het testen zijn, wat ze aan het doen zijn. Maar ja, uh, kennelijk. Die dan uh, ook niet eens zo heel veel wedstrijden of heel veel rondrijden. Die dan toch bijna een vier seconden achter Lewis Hamilton, die de snelste tijd had gezegd daar in Barcelona. En ah, dat is wel heel veel. Ja. En, uh, en dan heb je ook niet laten zien wat je kan. Laten we het allemaal behouden. Ja, ja, ja. Hij ook, uh, zet ook vraagtekens. dat De Formule 1 die heeft het imago van een innovatieve sport. Uh, en als proeftuin voor de auto-industrie en de nieuwste technieken. Uh, en uh, Michel die zegt, van ja moeten we dat eigenlijk nog wel willen in deze sport? Of is het gewoon uh, inherent uh, aan elkaar? Van dat de, de, deze tak van autosport eigenlijk altijd het moet hebben van nieuwe, uh, nieuwe technieken. Nou ja, ik vind nieuwe technieken absoluut een verbetering voor de sport. Uh, ik, kijk, uh, wat een beetje gesuggereerd werd... is dat uh, de, de huidige Formule 1 auto, die 2025 auto... die waren een beetje uitontwikkeld. Dus ze konden niet meer verder. Mm. Maar daardoor zat iedereen wel... Uh, en heeft Michel wel gelijk in, heel erg dicht op elkaar. Ja. Zeker in de trainingen. In de wedstrijden wilde dat nog wel eens anders zijn. Maar in de trainingen, ja jongens, we hebben gewoon... op een paar duizenden seconden spons zien uh, verschijnen. Dus dat is heel erg mooi. Ik vind... Wel, je mag op een gegeven moment wel uh, verder gaan ontwikkelen, innovatief bezig zijn. Maar gaat dat dan niet onder mijn worden of zoals we het gooien? We gooien het over milieutechnische redenen. Hè. Weet je, de motoren uh, moeten minder brandstof gaan gebruiken. We gaan naar die, uh, die speciale brandstof die dan schoon uh, oh, ja. moet zijn. Ja. Uh, en er moet minder van verbruikt worden. Nee, jongens, Formule 1 uh, vind ik altijd, is altijd uh, de klasse geweest van de bad boys. En uh, iedereen moet daar wel altijd wel zijn eigen ding hebben kunnen doen uh, onder bepaalde reglementen. En dat, dat gewoon blijven ontwikkelen. Hè. En gewoon blijven die snelheid blijven zoeken. Ik ben een beetje bang. En dat hoor je nu ook wel een beetje van de rijders. Dat we dit seizoen wedstrijden gaan zien dat ze meer bezig zijn om de batterij op te laden. Dan dat <lacht> En uh, Ja jongens, dat heeft niks meer met Formule 1 te maken. Nee, nee, nee. De, de, de Formule 1 bij mij is heel simpel. Uh, heb ik altijd gezegd, uh, ze gaan van start. De jongens zo hard mogelijk naar die finish. Ja. Geen zeuren. En die moteurs gaan ondertussen opruimen. Jo, jo, zo, ja, zo, ja, ja. Molle, die, die zegt ook eigenlijk ja. van... Uh, ja, in mijn tijd als Formule 1, uh, dan konden we nog een beetje vreubelen. Dat vond ik ook allemaal... <laughs> vreubelen? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja! Nou ja, hey, vroeger, in de, de jaren 70, liepen ze de motoren bij elkaar te stegen laten trailen. <laughs> Uh, dat gaat natuurlijk allemaal nooit meer gebeuren. Uh, nee, ik heb wel zoiets van... Uh, je hebt, het is een sport waar wel bepaalde dingen... Dat ik denk van ja, als iemand met iets komt... Hè, er zijn nu heel veel gesprekken over uh, Ferrari en Mercedes. Uh, die hebben wat met de vloer en de achterkant gedaan. Maar de VIA nu al kijkt. Is dat wel legaal? Nee ja. jongens, zij hebben iets gevonden... Wat jullie in je reglement niet goed hadden. Zat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, en dan heb ik zoiets van... Dat vind ik dat vind ik innovatief. Dat zeg ik van jongens, jullie zijn heel erg... Goed bezig. En uh, dus ja, uh, hoe, hoe dit seizoen. Ik denk dat we de eerste wedstrijden en uh, daar heeft Michel absoluut gelijk in en heel veel grote verschillen gaan zien. En dat gaat dan. En dat heeft ook wel weer twee, drie jaar nodig om die verschillen weer klein te laten maken. Ja, ja, ja. klein te laten worden. En is dat leuk voor de sport? Uh, nou nee. ja, nee. Nee, is niet Kijk, leuk. Als, uh, het is wel heel simpel als je uh, drie. Vier teams heel dicht op elkaar zitten. Dan weet je dat de rest veldvulling is, maar dat was dit jaar en het Afgelopen ja, jaar was dat ook zo. Ja, dat ja, is al jaren zo. Dat dus... is al jaren zo. Ja. Maar als die wel bij elkaar kunnen komen, hè, en je ziet het nou een beetje in de trainingen, maar als een Ferrari, Mercedes, McLaren en natuurlijk Red Bull wel dicht op elkaar zitten, hebben we toch een wedstrijd. Ja, precies. precies. En dan mag, mag de rest een beetje gewoon uh, wat de duivel het doen, de laatste zaadjes op pikken, maar dat, uh, zo moet je het gewoon maar zien. Als ja. dus die fouten maken, krijgen ze ook punten. Uh, dus zo gaat het wel worden. Ik ben alleen bang dat nieuwe teams, eh, Audi, eh, Cadillac, ja, jongens heel erg achter de feiten gaan aanlopen. Nee. En, eh, ja, dan kan je wel zeggen, ik heb 22 auto's op de grid. Maar ja, heeft had zin? Nee, het had niet echt wel zin. Nee, ja, <laughs> ja, ja toch? Ja, ja. Dus, eh, nou ja, met uh, Minardi en dergelijke had je natuurlijk ook al uh, dat ze gewoon een ronde achterstand houden. Hadden ze ook soms wel twee ronden, maar wat je wel in die tijd had, dat gingen het best wel wat auto's stuk. Tegenwoordig gaan ze nooit meer stuk, hè. Worden, uh, toen hadden we nog wel van die mooie rookpluimen en uh, groot vuur en ja, in de toestand. Ja, er weer een motor die... op. En we kregen die teams toch de kans om uiteindelijk gewoon punten te halen. Dat was het toen nog wel de eerste zes en niet de eerste tien in die periode. Uh, maar die kans kregen ze wel om er toch bij te zijn. Oh, had je twee ronden achterstand, kon je toch nog punten halen. Tegenwoordig gaan die auto's bijna niet meer kapot. Hoewel, met de training in uh, Barcelona hebben we ook stilgestaan gedaan, hoor. <laughs> ja, toch wel. Hè? Die nieuwe uh, tijd, zeg maar, daar moest ik even aan ja, moeten ze even wennen. En natuurlijk ook de techniek en toestanden. En ja, wat het enige wat ik wel deze week gezien heb, en ik heb het echt even heel erg goed gevolgd. Uh, je kan niks van tijden zeggen. Uh, ik heb wel een beetje gekeken of ze al naar elkaar hebben zitten kijken, hoe dat natuurlijk eigenlijk niet kan. Want alles moet geheim zijn. Ja. Maar ik vond toch gewoon auto's wel dezelfde concepten hebben. Uh, dat vind ik dan toch wel knap. Als je allemaal nieuwe auto bent. En dan toch een hoop dingen dan toch wel een beetje hetzelfde zijn. Alleen jongens, die Aston Martin, en Jury, hij was. Totaal anders. Totaal anders dan alle andere auto's. Nou dan hoop ik dat hij het gaat doen als hij het nieuwe heel erg naast. <laughs> nou maar... ja, dat zou niet goed zijn uh, voor hem natuurlijk. Nee, absoluut niet. En, uh, ze, ze hebben ook niet veel rondjes gereden. Want ik geloof uh, zowel Alonso als. Uh, uh voor en Strol, wat hebben ze gereden? Nou bij elkaar, ik geloof iets van 130, nee nog niet eens, uh, iets van 70 rondjes maar. Nou, daar heb je niet veel data. Maar, uh, als je weet dat uh, gewoon uh, Mercedes uh, over de 500 ronden hebben gereden, dan, dan, dan ga je wel wat data mee naar huis nemen zeg maar. Uh, en dat doe je met 70 rondjes doe je dat niet. Nee zeker dus, uh, niet. We hebben dus de batterijen dat... dit jaar, hè? dat vertelde je al over dat ja. dat een, een flinke rol gaat spelen. Kunnen wij eens kijken naar nou, ook zien wanneer de batterij opgeladen wordt van zo'n auto? Volgens mij wel. Volgens mij hebben ze lampjes uh, aan de achterkant sowieso. Ja, he, yeah. ja, ja. En uh, allemaal echt. flikken. Wat trouwens uh, heel bijzonder was, dat die zijn bij iedereen rood. Bij Esther Martin waren die blauw. Dus ik weet oh. niet wat daar staat. <lacht> en was je niet ook iets uh, met spiegels uh, of zo? Ja, Waar spiegels je het op is precies? het zo dat op het moment dat ze aan het opladen zijn... gaan naar het vol... nee, Dat hebben ze voor de regen gedaan. Hè. Ze in de regen rijden, gaan aan de voorkant. Uh, zie je op de spiegel, zie je lampjes flikkeren. En als je een crash hebt, dat hebben we gezien bij... Uh, uh, dat, bij Hadja, die natuurlijk in de bandenstapel ging, gaat die lampjes ook flikkeren. Of, of de alarmlicht aangaat. Nou, we hebben wel gezien dat die. Bel toe... 2. Ja, ja, ja. ja. ja bel 1 2. niet ja, verder. En een ja, reddingsboot. reddingsboot. Ja. Ja. Zeker. Ja? Nee, wat me meer uh, die, die, gewoon deze week is, jongens, die, uh, ik vind het nog steeds raar dat aan de voorkant zo'n hele vleugel wegklapt. Het uh, is net of hij eraf valt. Ja, <laughs> inderdaad. En daar zullen we aan moeten winnen. Dat je gewoon op het rechtstuk opeens al die reclame, en opeens verdwijnt de reclame, omdat die heel vlogel helemaal recht wordt. Ja, toen had ik wel zoiets van, uh, is hij daar nou kwijt of? <laughs> maar is dat uh, zeg maar de opvolger van uh, de DRS? Ja, het is een soort, uh, ze, hebben, ze hebben een bepaalde benamingen voor gedaan. Uh, want ze kunnen die vlogen ook nog te in de bochten kunnen zien, helemaal stellen. Uh, ze hebben een X-modus geloof ik en een Z-modus. En uh, op het moment dat ze één modus hebben, gaat gewoon alles open. Hè. Dan gaat de achtervlogen helemaal vlak, de volvlogen helemaal vlak. Maar ze kunnen dat ook nog bijsturen in de bochten. Het is natuurlijk wel zo, dat, dat moet ook wel. maar ze hebben natuurlijk veel minder downforce gekregen. Dus ja, uh, en wat de rijder zal zeggen, de snelheden op de stukken zijn echt een stuk hoger. Dus hm. uh, ja, dit is wel wat gebeurd. Ze zitten nog wel behoorlijk van de tijden van, uh, van de oude auto. Dus ze moeten nog even een beetje aan de bak. Maar dat gaat vanzelf wel komen, denk ik. Dat D wat denken wel. we ook. En uh, wanneer hebben we de eerstvolgende test? Weet jij dat? Volgens mij 8 februari mogen ze in Bahrein. Ah, oké. Okay, en en okay. Dus, uh, twee periodes heb ik begrepen. Ik geloof drie dagen, vier dagen in En dan een paar dagen later nog een keer. Dus, uh, en daar moet dat ook Williams uh, gaan komen. Want Williams is niet de baan op geweest, jongens. Dus uh, oh. dat hebben we hebben pas in principe de tien team teams gehad. Het 11 team Williams is uh, had de auto niet klaar. Oh, jeetje. Dus die, die hebben sowieso een hele grote achterstand. Hm. Uh, dus ja, en dan is het al heel snel. Uh, maar het, het, het natuurlijk al de eerste. Daar gaan we weer aan de bak. Ah, ja, ja. daar hebben we nou al zin in. Lekker. Ja, absoluut. Nou ja, ik, ik hoop in Bahrein dat we zo'n tijdelijst. Dat, dat, dat ik denk, ja, Michel denkt inderdaad dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat ik zelf ook wel dat het niet gaat gebeuren. Dat we toch een tijdelijstje gezien dat ze toch even laten zien, wat kunnen we? Dat we allemaal binnen een seconde zitten, dat zou mooi zijn. Maar ik denk dat dat een utopie is die niet gaat gebeuren. En zijn die belden van de trainingen of de tests ook ergens te zien? Nou, uh, allemaal via toch wel social media. Want dat was natuurlijk een hele afgesloten verhaal daar in Barcelona. Uh, mensen werden zelfs op twee kilometer afstand uh, bij het circuit werden ze wel weggestuurd. Dus uh, er zijn uit uh, uh, ja, gebouwen, uit de omgeving, wat, uh, wat hele vage testbeelden. En we hebben wel foto's gezien, natuurlijk, hè, van uh, wat persen hier wel mochten. Maar er mocht er geen publiek bij zijn. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want het is wel prachtig als het publiek op de buurt is. Tuurlijk, een beetje het, uh, zijn. Uh, ik begrijp dat niet helemaal. Maar... Nee, maar bij Bahrein wel, neem ik aan. Uh, volgens mij mag daar weer een groot publiek komen. En als dat ook daar niet is, dan uh, nou heb ik nog wel zeggen... bij de testen daar heb ik nooit heel veel publiek gezien. Nee, <lacht> nee dus bij maar de race de... is niet... Uh... Nee, ik bedoel, uh, via Play of zo, die dat uh, live uitzend dan? Ik heb er uh, niks van gehoord. En uh, hmm. ik, ik denk ook wel dat ze toch wel... omdat het allemaal toch veel nieuwe techniek is... en een hoop geheim natuurlijk... Uh, zover het geheim kan zijn, want ja, die heeft altijd wel weer iemand met een 1000mm lens hier zitten kijken hoe dat... Ja. <laughs> hoe dat, uh, hoe dat uh, en dat zullen ze zeker bij de auto benieuwd, want ja, uh, die was toch wel wat hele gekke achterwielophanging. Hele mooie, hele mooie, rare voorwielophanging. Ja, reken maar dat er toch wel foto's van gemaakt zijn, hoor oh, je daar vandaan. Dus, uh, uh, nee, uh, we, gaan, we gaan zien hoe, uh, ik, ik hoop dat daar... Uh, zal ik laten zien wat kan hè, wat er is. Uh, want anders gaan we toch wel met een heel groot vraagteken het nieuwe seizoen in. Zeker weten. Nou, nou dankjewel kijken. voor uh, vandaag weer, uh, Rendel ja. Volgende week weer. En dan zit ik niet op tien hoog in Deventer. Uh, dan zit ik gewoon weer uh, volgens mij rondom Amsterdam. Gezellig. <laughs> Kantoor Amsterdam. Dankjewel, nee. Rendel. Hoi. Hoi. En fijn weekend. Hoi. Weekends. Hoi. Zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag met uh, Always. Dat was uh, Atlantic Star, Benno. Ja, maar je, je haalt het tempo wel naar beneden met die, <laughs> ja. uh, met die young platen. Vindt ja, ik vind, vind het wel lekker. Oh, ik vind ja, het wel lekker. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, onze uh, laatste gast is uh, inmiddels aangeschoven. Dirk Visser van brandweer uh, Zandvoort, brandweer Kennemeland. En, uh, en sinds uh, kort uh, officieel uh, de... Brandweerwoordvoerder voor ZFM Zandvoort. Oh, nee. en, en dit is oh, in die zin je eerste optreden, Dirk. Hele eer. Hele Welkom. Hele. Ja, ja, ja, ja. En uh, we gaan eens uh, praten over de team digitale verkenning, de TDV. wat al bij uh, verschillende veiligheidsregio's al een feit is. Nog niet in Kennemeland, nee. maar, um, maar we hebben je uitgenodigd om ons uit te leggen, vooral uitleggen, uh, waarom worden er door de brand weer drones ingezet? Ah, kijk, uh, voornamelijk bij natuurbranden. Hè? Uh, je krijgt een uh, heel goed overzicht met een drone van bovenaf. Ja. Dat heb je natuurlijk in een brandend bos niet. Uh, dan kijk je alleen maar uh, recht vooruit. Ja. En dan heb je echt een helikopterview over zo'n heel bos. Hmm. Je kan zien uh, waar de brand is, hoe die zich ontwikkelt. Welke kant het op gaat. Ja, vooral dat hè. Vooral dat. Zodat je niet ingesloten raakt. Ook dat, maar ook waar je je stoplijn moet maken om zeg maar, de brand te stoppen. Dus uh, ja, drones is eigenlijk. Hoe doe je dat, een stoplijn maken? Een stoplijn is meestal een uh, gang, een tra, zoals we dat noemen, door het bos heen. Een open stuk, een open pad. Ja waar je een brand kan tegenhouden. Nu, nu stel we hebben dat gebeurt nooit. Tenminste, in mijn, bij mijn weten is er nooit brand geweest... of grote natuurbrand in de Amsterdamse waterleidingduinen. Um, zou je daar dan ook een stoplijn moeten maken... terwijl er allemaal al alwege lopen? Uh, ja, dat ligt een beetje... zo snel kan je dat denk ik niet, uh, niet redden. Hmm. Om, om met, uh, dat soort dingen, met bulldozers, etcetera dat te gaan maken... Maar die paden en die lanen die zijn er grotendeels al. Ja, en op een gegeven moment moet je zeggen, ja, hier gaan we hem stoppen. Ja, ja precies. En daar kan een drone dus bij helpen. Daar kan een drone enorm bij helpen, omdat je wat ik zeg, het beeld van boven heel goed kan bekijken. Uh, je kan ook zeg maar, aan de bovenwindse kant blijven... zodat je weinig tot geen last hebt van rook. O oh ja, tuurlijk. En dat geldt ook mee en helpt ook mee. En uh, je kan je verkenningseenheden en je eenheden in, in het uh, terrein... kan je beter aansturen. Hmm. Omdat je dan uh, een beter overzicht hebt van... waar staan je tankauto's waar zijn je verkenningseenheden... hoe ontwikkelt de brand zich. Dat is uh, essentieel. Ja, je, je, die verkenningseenheden blijven dus wel nodig... Ja, die zijn altijd nodig, want ja, op een gegeven moment moet je wel kijken welke kant het op gaat. Zo'n brand. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En, en hoe zit dat in Nederland met die drones bij de brandweer? En, uh, zijn er al veel of, of uh, staan het nog helemaal in de kinderschoenen? Ja, Nederland heeft 25 veiligheidsregio's. Een aantal, samen, een aantal regio's werken samen in het kader van het team Digitale Verkenning. Dat is meer dan alleen drones. Hè. Dan moet je ook denken aan onderwaterrobots. Oh ja? Ja, dan oh. moet je ook denken aan uh, zelfstandig beman, uh, bestuurbare robots... die bijvoorbeeld uh, een industriebrand, bij een industriebrand naar binnen gaan. Uh, op afstand worden bestuurd. Uh, maar ook gelijk een, een brandweerslang meetrekken... waardoor ze uh, kunnen blussen zonder dat er iemand zelf naar binnen gaat. Een mens... Een blusrobot. Een blusrobot. Dat heeft dus als voordeel dat, uh, dat er niemand naar binnen gaat. En eigenlijk uh, geen gevaarlijke situatie kan ontstaan voor zo iemand die een blus is. Maar, maar is het dan wel nodig om die brand dan vanuit binnen uit te blussen? Kan je Soms uh, kan je, zoals wij dat dan noemen, uh, defensief buiten. Hè, dus dat je defensief de, buit, de brand buiten aanvalt. Uh, is dat handig om uh, toch een robot naar binnen te sturen? Want je hebt niet alleen de bluscapaciteit, maar je ziet ook het beeld. Dus je ziet ook het beeld van de brand, oh, hoe okay. zich ontwikkeld. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld zien hoe intens de brand is. Hoe intens het is, waar het zit. En ook daar helpen gewone drones ook enorm mee. Want het is natuurlijk niet alleen van toepassing bij natuurbranden. Maar ook bij ja, industriebranden, woningbranden, dakbranden. We hebben zoiets in Haarlem gehad anderhalf jaar geleden. Waar een dakbrand was die zich naar links en rechts uitbreidde. En daar kwam de politie met een drone. Daar hebben we dankbaar gebruik van kunnen maken, van hun beelden. Hmm. En helemaal mooi, mooi wordt het als je een thermische camera hebt. Want hmm. dan kan je ook een warmtebeeldcamera en dan kan je ook precies zien waar de brandhaard zich bevindt. En uh, ja, waar eigenlijk, uh, hoe het zich uitbreidt, ja, ja. heb je veel meer uh, mogelijkheden. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik stel voor even een, een kort plaatje, Rob. En dan uh, praten we nog even verder over. Ja, die even broers. een beetje meer tempo, hè, wilde ja, jij. Ja, wat? tempo. Nou, ook, okay. Waar is de bron? Dan uh, krijg je dat ook, hoor. Ja. Komt ie aan. Ja. <laughs> To move to, so I call my homeboys on my cell phone. Yo, fellas, let's see what we can get into. As we proceeded on our way, so for fine ladies, and I had to say. Tempo, Benno? Heerlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Ben je weer een beetje wakker, hè? Ja, ja, ja. We moeten wakker blijven. Zeker, en, basic plek hoor je en, uh, Want uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, droompiloot uh, wordt, dan, uh, en helemaal denk ik uh, bij het team digitale verkenning van de brandweer, dan uh, moet je echt wakker zijn. Want uh, Derek Visser, die. Uh, ja, je kan, iedereen kan droompiloot worden, hè? Maar. Bij de brandweer is het natuurlijk wel even anders. Ja, dat is anders. Kijk, je hebt uh, diverse gradaties, diverse categorieën in Nederland. We hebben de zogenaamde open categorie. Dat is eigenlijk uh, het vliegen met een ja, hobbydrone. Ja. Uh, dat zijn best wel professionele apparaten. Als je die camera ziet, dat is fantastisch. Uh, mm. 20, uh, 25 megapikkel is gewoon helemaal niks. Zo. Ja, ja, dat zijn echt uh, mooie dingen. Ik heb er zelf ook een. Uh, dat, dat werkt echt fantastisch. Uh, maar ja, daar ben je wel gebonden aan uh, een heel hoop regels. Ja. Uh, zeker als je boven een bepaalde gram, boven een bepaald gewicht zit en een camera hebt. Hoe is het in standwoord eigenlijk met, uh, met drones vliegen? Mag, je, mag ja. je hier een beetje rondvliegen? Je mag je vliegen op dit ogenblik niet. Want er is een zogenaamde, in verband met de militaire vliegtoefeningen oh. op Schiphol, die zijn nu voorbij. Maar andere helikoptervliegoefeningen mogen we tot, uh, even denken hoor, 2 februari niet vliegen. Oké. Okay. Ja. Nou goed, kijk, dat soort regels, dat moet je wel weten. Ja. Dus uh, je kan daarvoor certificaten halen. Uh, A1, A2, A3. Dat zijn, in de open categorie zijn dat echt wel certificaten... die ook gewoon goed kennis geven van wat je wel en vooral wat je niet mag. Mm. En je mag bijvoorbeeld niet in de buurt van Schiphol vliegen... Nee. in verband met de halende stijgende vliegtuigen. En zo zijn er meer van die dingen. Dan hebben we een specifieke categorie. Dat is de categorie voor de mensen die uh, uh, beroepsmatig met een drone vliegen. Dus die doen bijvoorbeeld uh, dakinspecties, gebouwinspecties, uh, oh ja. zonnepaneleninspecties, zonnepanelen inspecties. Noem het maar op. En dan heb je uh, ja, een categorie voor hulpverleningsdiensten. Politie, brandweer, prorail. Uh, en dat is een specifieke opleiding. Die duurt ongeveer alles bij elkaar uh, tien dagen... En daarin wordt je een stuk theorie uh, geleerd en een heel groot stuk praktijk. Wel, wel blijft de regel bestaan dat je uh, VLOS moet vliegen. En dat betekent in het Engels Visual Line of Sight. Dus met andere woorden, je moet altijd je drone kunnen zien. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zie je hem niet, dan ben je in overtreding. Ja. Vlieg je hoger dan 120 meter? Dat mag ook niet. Okay. Dus uh, dat zijn ook regels die voor hulpverleningsdiensten gelden. Maar die zijn voor ons uh, meer dan voldoende. Want uh, je staat vrij dicht bij een, uh, bij een incident. Ja. En hoger dan 120 meter hoeven we echt niet te vliegen. Nee. Dus dat, maar dat zijn wel uh, ja, de categorieën. Hoewel, die we, Nederland dus, dus, dus hebben we niet een gebouw <laughs> in Nederland die hoger zijn dan 120? Ja, ongetwijfeld. Als je kijkt naar de Euromast of uh, wat dan ook. Maar goed. Je moet je aan de regels houden. Hmm. Dus je moet. Ja, maar Ook. nood breekt wet, uh, derg. Als ja, de er in, in Rotterdam een... Uh een fletje van, uh, van 200 meter in de brandstaat... Dan wil je wel toch boven weten wat er aan de hand is? Ja, dat door... klopt. Maar dat gaat niet gebeuren. Want, uh, oh. Nee, dat mag niet. Want dan ben je gelijk je licentie kwijt. Dan kan je, ja, maar wie, bijvoorbeeld... daar heeft toch niemand in de gaten? Tuurlijk. Nee. nee. <laughs> nou ja, die drone die, die we uh, tijdens het Grand Prix weekend... Uh, boven Zandvoort hadden... Ja. Ja. die uh, hing volgens mij wel hoger dan 120 meter. Hoor. Ja, maar misschien was dat een droom van de organisatie. Ja, van de organisatie. En dan is het specifiek... misschien mag die dan op die vergunning... wel hoger, maar wij mogen het zeker niet. En het is ook niet nodig. Ik, ik vind het toch wel uh, merkwaardig dat er dan gelijk uh, uh, grenzen worden gesteld aan, uh, uh, aan de activiteiten van brandweerdrones, mm. omdat uh, ja, de, de, de, een, een, een casus, een incident dat, dat laat zich niet in regels vastleggen. Dus, uh, nee, Maar het heeft alles te maken met de veiligheid. Je hebt natuurlijk vliegtuigen in de buurt, uh, sportvliegtuigen die lager Zo laag. Nee, toch. Nou ja, uh, we hebben uh, Nederlands is wat dat betreft geschild in uh, ge opgedeeld in bepaalde corridors. Ja. luchtvaartcorridors. en dit is er één van. En uh, hobbymatig en professioneel vlieg je met een drone niet hoger dan 120. Ja, dat is ja. gewoon de regel. En of kijk, een sportvliegtuigen gaan ook landen en, en stijgen. Ja, ja. Helikopters doen het ook. Ja, ja. Ah, je wil, uh, dat wil je gewoon voorkomen dat ja, ja. Een, uh, een, een drone in een vliegtuigmotor terechtkomt. Ja, ja, ja nee, zeker niet. Zeg, uh, die, die, uh, die uh, digitale verkenningteams, hè, die, uh, zijn het eigenlijk alleen maar brandweervrijwilligers, of zijn het ook beroeps? Ah, dat, uh, dat is het verschil per veiligheidsregio. Uh, de meesten zijn vrijwilligers, wat wij tegenkomen. We zijn bij, vanuit Kennemerland bij diverse veiligheidsregio's wezen kijken. Wat Zaanstraak, Zaanstad, uh, Zaanstraak want Zaanstad, Zaanstad, Waterland, die hebben er één. Ja, he? die hebben er nu één. Rotterdam-Rijnmond, die is bij ons geweest in Heemskerk voor een demo. Oké. Okay. Dat is uh, heel interessant. Ja, want uh, uh, ligt het aan de drone die ze hebben? of, of uh, nou, het het, aan... het, het, Rotterdam-Rijnmond is uh, binnen Nederland gewoon eigenlijk het vers met uh, okay. drones. Hm. Uh, die zijn zelfs al zover dat ze uh, nu een, een drone uh, onbemand mogen laten opstijgen. Dus die gaat vanzelf vliegen en die vliegt naar het incident. Oh. Dus die eigenlijk eerder dan de brandweer. <laughs> en, en geeft dan al ook een beeld van de, oh ja. van de situatie. Waardoor, waarop de, de AC, de Alarmcentrale, de Centralist van de Brandweer. Dus mooi de meldkamer kan die, die krijgt, krijgt een beeld goed, al. gelijk een goed beeld. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zijn erg ver daarmee. Dus daar zit enorme toekomst in. Er zit enorme toekomst in. En zeker ook voor de bewaking van ja, duingebieden. Hè. Je hoeft de dingen niet alleen in te zetten bij, bij brand. Nee. Maar je kan natuurlijk ook inzetten en. Uh, ze laten surveilleren... ter voorkoming van, uh, van incidenten. En dan heb je heel snel... natuurlijk uh, ja, je gegevens bij de hand... op het moment dat je een brand ziet. Ja, ja, ja. dat wil ProRail bijvoorbeeld doen... Hè, met ja. het bewaken van de spoorwegen. Ja, met de AI-camera's. ja gaan ja, zijn ja. nu allemaal vervangen. Ja, inderdaad. precies. Oh, je hebt het ook gelezen. Ja, ja we hadden het in, al in deze uitzending over. Uh, maar... Um, ja, dat lijkt me toch wel een hele nieuwe tak voor sport voor, voor de brandweermensen. Ah, het is zonder meer hartstikke, hartstikke leuk, maar ook bijzonder interessant. De opleiding is pittig. Veel technisch Engels zit erin. Oh. Maar, dus ja, dat moet je allemaal wel volgen. Daarnaast zit er een heel groot stuk praktijkgedeelte in... waar je moet vliegen, figuren moet vliegen, verkenning moet uitvoeren. Je vliegt in principe altijd met z'n tweeën. Dat betekent je hebt een piloot en je hebt een, een, een verkenner die meekijkt. Dus uh, eigenlijk bedient de piloot de drone en de verkenner kijkt naar de camera. Ja, ja, Die ja. bedient de camera. Oh, dat en, is wel goed natuurlijk, want ja, je kan niet alles tegelijk, hè? Nee, je kan niet alles tegelijk hebben en uh, dat wordt te veel. Zeker omdat die camera, die, uh, daarmee kan je de beelden doorzetten naar uh, bijvoorbeeld de kopiecontainer. En kopiecontainer uh, is een afkorting voor commando plaats incident... En in die kopiecontainer, daar zitten bijvoorbeeld de brandweer, uh, GGD, ambulance, ProRail, uh, politie. Dus die zien die beelden ook. Mm. En uh, zij vormen in de kopie zeg maar, het beeld van het incident. Ja. Dus uh, ja, uh, mooier kan je het eigenlijk niet hebben. Ja. Ja, hopelijk krijgt Kinnemaland er ook gauw één, een, een eigen team. En dan uh, zijn we weer helemaal bij de les, denk ik dan. Dat hopen wij heel hard. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is best leuk om uh, dronepiloot te worden, lijkt mij. Dat lijkt mij ook op. Ja. Zeker weten. Dat, uh, bijzonder interessant. Ja, ja, nou, jij bent er zelf al heen. Dus het is ja. een, uh, eigenlijk een beetje uitbreiden van, uh, van vaardigheden. Maar ja, ik hoop dat ik mee mocht doen. Zover zijn we nog niet. Maar... Uh, ik, ik hoop het wel. Dan ja. krijg je dan de vliegende Hollander. Ja. <laughs> ja. Dankjewel voor je komst in de studio, Dirk. Gedaan, Graag tot de volgende keer. Okay. Bedankt. Dankjewel, Dirk. Yo, hoi, hoi. Ja, we gaan het uh, tot slot nog heel even hebben over de Lightwalk uh, BNL. Want oh. die gaat ze dadelijk van uh, start. Oh, oké. Okay. Ja, op ja, het leuk. louis Davids carré. Ja. Nou ja, weken kon je daarvoor uh, inschrijven bij uh, Le Champion. En uh, ja, meer dan 5000 mensen hebben dat ook gedaan. Dus die, die gaan nu zo allemaal meteen, in het dorp. Gaan ze meteen allemaal verlicht gaan ze op pad. Oké. Okay. In 15 groepen wordt er gestart. Tot 8 uur vanavond uh, wordt er gestart. Eerste start is om kwart over vijf. Oké, okay, nou ja, dan, dan kunnen we de lantaarnpalen uitlaten. Dan heb je tot middernacht om, uh, zeg maar, weer de finish uh, vlag uh, te kunnen zien. Oké. Okay. Op uh, de kleine krocht in het uh, dorp. Ja, dus, ja, ja. Uh, Nou, ik zag wel Laurel Harry dat er daar ook een feestje is, dus dat zal wel allemaal wel mee te maken hebben. Zeker weten. Mm. Nou, dankjewel weer. Ja, jij ook. Het was geslaagd. was weer volle bak, hè? Ja, volle bak. Ongelooflijk. Ja, volle box, ja. Ongelooflijk. Dus, dus even dank aan de fotografen ook. Ja, ja Albedien ook al bedankt. Albedien en uh, uiteraard ook Mark Tormis... en de andere gasten die aanwezig waren. Tot slot ook uh, Dirk, want die is er nog. Precies. Zeker. Nou, we gaan uh, nog één plaat draaien. Tot aan het heb nieuws. Heb je hem nog? En heb weer... je nog één plaat? Ik heb nog één plaat. <laughs> ja, daar komt hij aan, hoor. Oké. Okay. Dag. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.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 to me, yeah, slow, skip a beat and move in my body, yeah.